Kees Groot met het NOS-journaal. Rusland heeft zoals verwacht een resolutie van de VN-veiligheidsraad... over de gifgasaanval in Syrië met een veto getroffen. Moskou weigert te spreken van een gifgasaanval... en zegt dat president Assad helemaal geen chemische wapens meer heeft. In de resolutie werd de dodelijke aanval van vorige week scherp veroordeeld. De kwestie Syrië stond ook centraal bij het bezoek... dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson... vandaag aan Moskou bracht... Na afloop zei Tillerson dat de verstandhouding tussen de VS en Rusland nog steeds op een dieptepunt zit. Bij de kabinetsformatie is op een aantal onderwerpen al sprake van stevige onderhandelingen. Dat heeft informateur Schippers gezegd. Volgens haar bestaat het onterechte beeld dat de vier partijen alleen nog maar verkennend bezig zijn. Op sommige punten zijn de onderhandelaars al een paar stappen verder. De komende dagen liggen de onderhandelingen stil. GroenLinksleider Klaver is verhinderd... omdat zijn moeder in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis ligt. Op Schiphol zijn vanavond de twee reuzenpanda's aangekomen... die door China zijn uitgeleend aan ons land... Wen en Ya gaan naar het oude Hans Dierenpark in Renen. Daar zullen ze pas over een paar weken te zien zijn... omdat de beren eerst in quarantaine gaan. Er was veel belangstelling voor de aankomst van de reuze panda's. Naast 120 journalisten stonden er honderden fans op Schiphol. In de kwartfinales van de Champions League... heeft Atletico Madrid gewonnen van Leicester City. In Madrid werd het 1-0. Real Madrid won de uitwedstrijd bij Bayern München... met 2-1 door twee doelpunten van Cristiano Ronaldo. Eerder op de avond werd ook de vanwege de bomaanslag uitgestelde wedstrijd tussen Borussia Dortmund en AS Monaco gespeeld. Monaco won met 3-1. Het weer, vooral in het zuiden kans op regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 6. Morgen afwisselend wolken en zon. Het wordt 10 tot 12 graden. En vooral in het noorden is er kans op een bui. Vrijdag valt er vooral in het oosten een bui bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 That's what you do Well, that's what you did well my life is gladness sir. take away my sadness is my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 Elkaar en ik weet niet wat ik doe, doe. Hoe zijn we hier wel? En we vliegen door de dagen, en het voelt goed. Eigenlijk niet vragen Maar wat nou als ik het Doe Doe Wil je samen verder En ik dacht Hoe Was er bij je zo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 are dirty and my friends are getting worried down there below to mm -hmm.